See the night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 I momenti fradino, i distacchi Dino. En daar niente op.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 Fall vem Confina di quartersolo Can you not stand? dietro gli steccati canting del mio Sto pensando a te Oh yeah Sto pensando a ze van dag. So when you need me there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 I'll be here forever that I...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 van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Gert Kluk met het NOS. De wilders beschuldigt de telegraaf van censuur. Volgende week mogen vijf lijsttrekkers ieder twee pagina's vullen in de krant. En Wilders wilde daarin twee cartoons van Gregorius Nekschot plaatsen. Maar de telegraaf weigert dat. De krant vindt de cartoons noodloos grievend. De cartoonist werd in 2008 opgepakt vanwege zijn werk. Justitie verdacht hem van discriminatie. Die zaak leidde tot veel commotie. Wilders wilde de cartoons opnemen in het kader van de vrijheid van meningsuiting. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft gefaald... bij de afhandeling van klachten over de Twentse neuroloog Janssen Stuur. Uit een onderzoek op verzoek van de Tweede Kamer blijkt... dat de inspectie veel te laat reageerde op berichten... dat de neuroloog verkeerde diagnoses stelde... Verder had de inspectie aangifte moeten doen. Toen bleek dat janssen Stuur voor zichzelf recepten vervalste. janssen Stuur moest in 2004 vertrekken bij het medisch spectrum Twente in Enschede. Nadat hij jaren zijn gang had kunnen gaan, daarna kreeg hij een baan in een Duits ziekenhuis. Door de aswolk hebben de Europese luchtvaartmaatschappij in april bijna 12% minder passagiers vervoerd. Wereldwijd was de daling 2,5%. De internationale luchtvaartorganisatie, IATA, noemt de Aswolk een schok voor de luchtvaartsector. Die was zich juist aan het herstellen van de economische crisis. De consumentenautoriteit gaat boetes opleggen aan websites die kaartjes voor evenementen doorverkopen in strijd met de regels. De sites maken vaak niet duidelijk dat het gaat om doorverkochte kaartjes, zodat de klant niet op de hoogte is van de risico's. De consumentenautoriteit dreigt nu dwangsommen op te leggen die kunnen oplopen tot 450.000 euro per overtreding. Het weer: veel bewolking, kans op een bui. Het wordt 13 graden aan zee en 16 in het Middenland. Dit was het NOS Journaal.